Mubarak wijkt niet op dag van vertrek. Het kabinet blijft bij strafbaar stellen illegaliteit. en andere datum gemeenteraadsverkiezingen wegens carnaval. De opkomst bij de massabetogingen in Egypte loopt in de miljoenen. Niet alleen op het Agrioplein in Cairo, maar ook in andere steden... zijn honderdduizenden mensen op de been. Op de dag die tegenstanders van president Mubarak hebben uitgeroepen... tot dag van vertrek. Vooral in Alexandrië en Ismaïlia is het druk. Ook nu het donker is en de avondklok is ingegaan. De actiedag verloopt vreedzaam, afgezien van wat ongeregeldheden vanmiddag in Cairo tussen Mubarak-aanhangers en zijn tegenstanders. Het massaal aanwezige leger heeft nauwelijks ingegrepen. Wel zijn er enkele arrestaties verricht, vooral onder Mubarak-aanhangers. Ook lost de militaire waarschuwing schoten als de spanning tussen de twee groepen dreigde op te lopen.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 De Egyptische regering heeft het leger opdracht gegeven... buitenlandse journalisten te beschermen. De afgelopen dagen waren er diverse aanvallen op vertegenwoordigers van de media. Vooral door aanhangers van president Mubarak. Premier Shafik zegt door de agressie tegen de pers... in grote verlegenheid te zijn gebracht. Aan de andere kant maakt ook de Egyptische regering... journalisten het werk onmogelijk. Vandaag werd NOS-kamerman Erik Feiten gedwongen het land te verlaten. Minister Leers, blijft bij het plan uit het gedoogakkoord... om illegaliteit strafbaar te stellen?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 Het OM heeft tegen een man uit Zoetermeer wegens de moord op zijn ex-vriendin 22 jaar cel en tbs geëist. Hij stak haar in augustus vorig jaar neer op een fietspad vlak bij haar huis in Zoetermeer. De vrouw overleed kort daarna in het ziekenhuis. De man heeft de moord bekend. Hij kon het niet verkroppen dat de relatie voorbij was en heeft de politie gezegd dat hij al een tijd van plan was om zijn ex-vriendin te vermoorden. Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar rekeningsvatbaar is. Minister Donner wil de datum van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verplaatsen. De verkiezingen zijn dat jaar gepland op 5 maart. Dan is het Aswoensdag, de dag na carnaval. Gemeenten in Noord-Brabant en Limburg vinden dat een ongelukkige datum. Volgens de gemeenten hebben veel mensen op Aswoensdag wel wat anders aan hun hoofd dan verkiezingen. Bovendien moeten bij de verkiezingen veel scholen dienst doen als stemlokaal en het is dan vakantie. Donner erkent het probleem en hij komt met een speciale wet om de datum aan te passen. Hans Hogevorst wordt als topman van de Autoriteit Financiële Markten... opgevolgd door Ronald Gerritsen. Die is sinds 2003 secretaris-generaal op het ministerie van Financiën. Hij was ook voorzitter van een commissie... die mogelijke bezuinigingsmaatregelen voorbereidde voor het vorige kabinet. Gerritsen begint op 1 mei bij de AFM. Het was lange bekend dat Hogevorst in Londen gaat werken... voor een organisatie die boekhoudkundige standaarden vaststelt. De groei van het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten valt tegen was gehoopt op een groei de afgelopen maand van 145.000, maar dat waren er maar 36.000. Dat komt door het slechte weer in delen van de VS en doordat ontwikkelingen in de bouw en de logistieke sector tegenvallen. Ook daalde de werkgelegenheid bij de overheid. Een opsteker was dat de werkloosheid in de VS wel iets lager uitviel, maar toch reageerde de aandelenbeurzen negatief. De man die vorig jaar met een bijl het huis van de Deense cartoonist Kurt Westergaard binnendrong, heeft negen jaar celstraf gekregen. Daarna kan hij worden teruggestuurd naar zijn vaderland Somalië. Een Deense rechtbank heeft vandaag de strafmaat bepaald. Gisteren werd de 29-jarige Somaliër als schuldig bevonden... aan terrorisme en poging tot moord. De cartoonist Westergaard redde zich het leven... door zich op te sluiten in de badkamer. Westergaard is de maker van een serie spotprenten over de profeet Mohammed. Die leidde tot woedende reacties in de islamitische wereld. Het weer in het noordwestelijk kustgebied staat vanavond een stormachtige zuidwestenwind. Op de Wadden mogelijk ook stormkracht, windkracht 9. Vannacht zijn in het noorden van het land zeer zware windstoten mogelijk... met windstoten rond 100 km per uur. Ook morgen nog veel wind. Het is daarbij regenachtig en het wordt een graad of 10. Volgende week rustig weer. ANWB nee, verkeersinformatie. De meeste files staan er rond Utrecht, maar het is verder niet drukker dan gebruikelijk. De opvallende files staan elders op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen de afrit Forst en Deventer, 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar het gaat wel weer rijden. De rijstroken zijn weer open. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken, 7 kilometer, is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Pernis, 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De andere kant op is ook een vrachtwagen met strand bij Rotterdam-Sjaardoos. staat 3 kilometer, de rechterrijstrook is afgesloten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en de Randweg van Dordrecht, 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Fiscale en financiële vraagstukken? Wij adviseren. Beker Tilly Berk. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. De dag van het vertrek gaat de boek in als de dag van het uitgestelde vertrek. De avond is al lang gevallen in Egypte, maar niets lijkt erop dat de dag voorbij is voor de demonstranten. Na anderhalve week van aanhoudend protest lijken ze onvermoeibaar. Een terugblik op dag 11. Ja, het is de dag van de afrekening in Egypte. De demonstranten hebben allerlei linies opgezet waarbij je steeds je paspoort moet laten zien en, en laten zien wat je bijen hebt. En, en ja, ik zie hier nu net meer dat die wordt aan zijn hoofd behandeld. Dus er zijn wat veldhospitaaltjes op dit terrein waar het weer steeds drukker wordt. Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die hier de nacht hebben doorgebracht. Die worden nu wakker. Sommigen liggen zelfs nog te slapen onder dekens. En zo begon de dag vandaag. En na het middaggebed stroomde het plein vol. Met grotendeels vredelievende Egyptenaren die maar één ding willen. Mubarak's vertrek. Maar gisteravond werd eens te meer duidelijk dat hij daar niet over pijnst. In een exclusief interview met ABC verslaggever Christine Armanpoor zei de president dat hij wel zou willen, maar dat het niet kan. I asked him whether he would step down. He said that he would when his term was up, but that if he did so now, even though he said he would like to resign today, there would be chaos and quote the Moslem Brotherhood would take over. Het land zou in chaos vervallen en de Muslim Brotherhood zou de macht overnemen. Een nachtmerrie ook voor de Amerikanen, zegt correspondent Ron Linker. Er zijn talloze voorbeelden voor de Amerikanen die, die eigenlijk voor een trauma hebben gezorgd. Iran in 1979 is een, is een trauma. Maar ik kan ook een ander voorbeeld geven, de Gaza-strook in 2006... waar de Amerikaanse president Bush heel erg nadrukkelijk aandrong op democratische verkiezingen. En wat heeft hij ervoor teruggekregen? Hamas aan het bewind. Dat zullen ze absoluut willen voorkomen. Vandaar dat er ook achter de schermen onderhandeld moet worden... Want aan de ene kant willen de Amerikanen de stabiliteit garanderen van Egypte. Aan de andere kant willen ze ook de frustratie van de demonstranten... en de wens om meer democratie. Die eis willen ze inwilligen. De Egyptenaren lijken nog steeds hoopvol en vasthoudend. In de loop van de middag is het plein in een ware mensenzee veranderd. Nou, op het moment is dus gewoon vooral een soort, soort festiviteit. Bijna een soort popconcept. Uh, duizenden, tienduizenden mensen. Honderdduizenden denk ik uiteindelijk. Uh, en, en ze willen er meer hebben dan dinsdag... Maar ook in de tweede stad van Egypte, Alexandrië, zijn tienduizenden mensen op de been. En ook zij hebben maar één wens: het aftreden van hun president. De Mubarak-aanhangers lijken vandaag minder grip op de zaak te hebben. Een Al Jazeera verslaggever zag er honderden op de brug verderop staan, boos dat ze niet gefilmd worden is Al We posters president Maar het is voor hen moeilijk om bij het plein te komen. Omdat tanks rondom opgesteld staan. En de demonstranten beschermd worden. Hun dag van vertrek kunnen vieren. En even lijkt het daarop, zegt Hans-Jaap Mees. Ze holden allemaal mensen juichend hier meer naar binnen op het plein. Omdat Mubarak zou zijn afge. Ik uh, zag ze even dansen. Ik zag iemand zelfs huilen van geluk. Alleen toen werd het ook ineens weer heel gauw stil. En toen, ja, hey, toch niet. Uh, en die mannen zijn weer teruggehold en hebben zich opgesteld weer in de linies. De hoop leeft nog steeds in Cairo... De dag is nog niet voorbij. Het zei Katrien Straatman van onze buitenlandredactie. De Europese regeringsleiders die roepen ondertussen de regering in Egypte op... tot politieke hervormingen die tegemoetkomen aan de eisen van de bevolking. Ook moet het overgangsproces nu beginnen. Het staat allemaal te lezen in de verklaring van de 27 EU-leiders... die in Brussel bij elkaar waren. Correspondent Tijn Sadeh is in Brussel. Tijn, dat is dan niet zo'n verklaring waarvan je je kussen gaat bijten, toch? Het is een wat voorzichtige uh, verklaring, een milde verklaring. De naam Mubarak komt ook uh, helemaal niet in de verklaring voor. En dat strookt heel erg met uh, wat premier Rutte vanochtend bij aankomst in Brussel al tegen ons zei. Hij zei, ja, het zou te arrogant zijn om namens Europa of namens Nederland zelfs uh, het vertrek van Mubarak te eisen. Nou, samengevat, je zei het al, de EU vindt uh, vooral dat uh, die transitie in Egypte nu moet beginnen met de nadruk op nu. Maar ja, dat blijft natuurlijk een wat gratuite verklaring. Goed, dat zeggen ze allemaal. Maar uh, er was één kikkertje dat uit de kruiwagen sprong. Zo lek het althans uh, eerder vandaag. De Italiaanse premier Berlusconi. Die begon omstandig Mubarak te prijzen. Ja, hij liet in verschillende uh, media liet hij weten dat uh, Mubarak toch een verstandig man is die het verdient om zijn termijn af te maken. Uh, nou, ik vrees toch dat hij tot orde is geroepen door andere regeringsleiders hier tijdens de lunch in Brussel. Want uh, ja, van een verstandig man en Mubarak, daar valt in de verklaring die nu is opgesteld uh, helemaal niks van terug te lezen. Maar het zorgt natuurlijk wel voor wat, uh, ja, voor, wat, voor wat commotie hier in Brussel. Oké, okay, rijen weer gesloten. Dankjewel, Tijn. Tijn staat vanuit Brussel. Bertus, Bertus Hendrik nog steeds hier in de studio. Uh, Bertus, maakt dat trouwens indruk, zo'n verklaring van de Europese Unie? Nou ja, ik denk niet in ieder geval niet bij de, bij de demonstranten die zullen blij zijn dat er internationale steun komt... voor een snelle verandering. Uh, maar uh, op de regering, kijk, ze hebben uit Washington... al zoveel uh, oorvijgen gehad. En ze hebben besloten om daar niet uh, zich al te veel van aan te trekken. In ieder geval niet in het openbaar. Dus uh, ik geloof niet dat dat uh, heel veel uh, indruk maakt. Maar het is wel weer een extra uh, signaal. En zo wordt die druk uh, over het geheel genomen toch steeds groter. Dus ik zou het ook niet helemaal als onbelangrijk willen af... Je moet het nee nee. nee, nee, nee, nee okay. ik het niet Goed, Het is een, het is een verklaring van, uh, uit Europa. Nou hebben wij trouwens de hele tijd over het plein. We hebben het over Cairo. Maar Egypte is natuurlijk een enorm groot land... met een enorme bevolking. Er zijn ook andere steden waar het een en ander gebeurt. Wat is het beeld eigenlijk? Nou ja, dat is het beeld uh, hetzelfde als uh, van, van, van het plein eigenlijk... en misschien nog wel een groter. Uh, de, de, daarvoor wordt het meeste gemeld door de Al, al Jazeera-Arabies. Die kunnen weliswaar niet meer uitzenden... maar die hebben nog wel al hun en daar kwamen ze dus mee aan de telefoon. En die maken melding van enorme men mensenmenigte in steden als uh, Za'azik... de noordoosten van, uh, van, van, van, van Cairo, in Mansoura, in uh, Mahal el-Kubra, in Damanhoor... en ook in het diepe zuiden, in uh, Nag Hammadi... Uh, waar overigens ook melding werd gemaakt... van uh, dat een gebouw van de Nasseristische partij, een kleine partij... Uh, door uh, die Mobarak-aanhengs in, in brand uh, was gestoken. En ze hebben heel veel van die mensen uit die steden... waar ze uitvoerig mee praten. Dus uh, die cijfers, die, daar, daar, daar neem ik met een beetje... want ze hebben soms over een, een kwart miljoen in, in Mansoura, zal ik maar zeggen. el um, arabië is een buitengewoon interessante zender. Uh, maar ze hebben ook hun agenda. En die cijfers die moet je dus uh, behoorlijk omlaag halen. Maar dan nog, dan hebben we het over duizenden mensen mensen op de raad. Er zat ook beelden van, bijvoorbeeld Mansoura heb ik beelden gezien via uh, de, de, de, de slechte kwaliteit uh, door lokale mensen, gewoon doorgedaan via het internet of de telefoon. Uh, en dan zie je toch ook dat ook uh, al die provinciesteden, dat daar dus enorm veel mensen op de been waren. En dat zal, denk ik, uh, in de, bij degenen die beslissen moeten, ook doorklinken. Want kijk, dat, dat plein, dat is natuurlijk buitengewoon symbolisch en heel belangrijk. En daarom graven ze zich de demonstranten zich in met barricade wat iets meer zei. Maar ik denk dat de, de, de Amerikanen en iedereen die toekijkt... en het regime zelf weet, het is niet alleen maar het probleem in Kijlo. Ze Kario. weten dat het breed ja, gedragen en, ja, is. Ja, en Alexandria natuurlijk, daar zitten ook veel camera's... want dat is de tweede grote stad. Maar al die grote steden, ruraal aandoende steden... maar dat zijn toch enorme aantallen, hoor... Ondertussen, uh, nou, de dag is rustig verlopen, zo mag je dat toch wel concluderen. Maar dan komt de avond en we herinneren ons natuurlijk nog uh, van de week... dat op het moment dat de avond viel, dat de schemering kwam... dat vervolgens ook de aanhangers van Mubarak uit hun holen kwamen... Valt zoiets ook te verwachten. Nou ja, ik denk dat uh, de mensen die heel veel te verliezen hebben bij een verandering van het regime zich niet uh, zonder slag of stoot uh, gewonnen zullen geven. En uh, die zijn uh, in uh, staat om zich uh, om toevlucht te nemen tot een hele smerige methode ook, met, met molotov cocktails en, en provocaties. Een museum in, in brandzichten uh, brandzicht in het museum. Dus uh, het is inderdaad weer gevaarlijk. Want uh, het is weer een, een dag geweest waarbij het initiatief. En het momentum weer bij de betogers is gekomen. Maar er is geen beslissende uh, uh, zet. Hebben ze niet kunnen geven. Die, die, die, die vuistslag, het is dus toch een soort uh, ja, nieuwe uh, impasse. Hè. Ja, nou als, mag ik het dus gek genoeg in, in sporttermen uh, samenvatten... dat de kansen weer zijn gekeerd? Nou, gekeerd zou ik niet willen zeggen. Maar je, je, ze hebben het initiatief. Is uh, dat uh, je uh, ja, de, de, de demonstranten hebben nog steeds initiatief. Maar je voelt dat de andere partijen zich aan het hergroeperen is... en een, een paar uh, wisselspelers inbrengt. En dat je in één keer ziet dat, ze, dat, dat, dat, dat je voelt... dat er misschien wel weer een doelpunt gemaakt kan worden door de tegenpartij. Ja, we kunnen het uiteindelijk ook gek genoeg simpel samenvatten. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan uh, vandaag. Dankjewel Bertus, Bertus Hendrik, was dat uh, van het instituut Klingendaal. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Er is gedoe met de verkiezingen tijdens carnaval. En minister Donner die lost het op. Een rustige vrijdagavond. Spit, Wijnand, Zwaan, nog steeds rustig afbouwend al? Ja, het aantal files neemt gestaag af. 50 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht staan nog de meeste files. Maar wat opvalt is het ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 7 kilometer. Maar de rijstroken zijn al wel weer open. Op de A16 naar Breda. Bij de randweg van Dordrecht 5 kilometer. Ook een kleine aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen het knopend Galder en Bavel 6 kilometer stilstaan. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Minister Leers blijft bij het plan uit het gedoogakkoord om illegaliteit strafbaar te stellen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten die protesteert vandaag tegen het plan. Gemeenten noemen het onnodig stigmatiserend. VNG is bijvoorbeeld bang dat illegalen die bang zijn voor ontdekking. hun kinderen niet aanmelden voor school en dat ze niet naar de dokter gaan als ze ziek zijn. Leers ziet de problemen, maar hij blijft bij zijn voornemen. Ik snap best dat er allerlei uh, zeg maar, uh, gevoeligheden liggen. En dat ook de VNG kijkt van ja en hoe zit het dan met uh, de kinderen van die mensen die toch naar school gaan. En hoe gaat het met, met uh, ziekteverpleging en dergelijke. Ik snap dat. En daar moeten we met elkaar ook goed over praten. Het risico is dat mensen die hier illegaal zijn of strafbaar zijn. Omdat ze ja, toch onderduikgedrag gaan vertonen. Omdat ze bang zijn tegen de lamp te lopen. Niet meer naar de dokter gaan. Hun kinderen niet naar school sturen. Niet naar het ziekenhuis durven. Ja, maar, maar die discussie wil ik nou juist graag voeren. Omdat die strafbaarstelling voor ons vooral bedoeld is... als signaal, ook naar de uh, mensen die hier illegaal zijn... het woord zegt het al, hè, illegaal, niet conform de wet... dat die mensen een verantwoordelijkheid hebben om weg te gaan. Want anders zou het allemaal zo vrijblijvend zijn. U, u, wordt wel, u bent uitgeprocedeerd, u bent niet meer legaal hier in Nederland... maar ja, vervolgens is er niemand die zich daar enige zorgen over maakt... en zegt, nou ja, doe maar... En dat is het rare. Wij zeggen, koppel daar nou ook een conclusie aan. Zeg dan, u bent in principe strafbaar, want u bent hier niet met een vergunning. En die strafbaarheid wil niet zeggen dat ik meteen, bij wijze van spreken... iedere dag op zoek ga, waar zitten nog illegalen... om ze vervolgens in de kraag te pakken en de deuren te bougeuren. Het is denk ik veel belangrijker dat we die illegaliteit kunnen koppelen... aan vooral die mensen die naast het feit dat ze illegaal zijn... ook nog allerlei criminele activiteiten ontplooien. Dan heb ik een handvat om ze ook daarop aan te pakken... om ze vervolgens daarmee als ongewenst vreemdeling uh, naar buiten te sturen. U vertaalt daarmee eigenlijk illegaliteit ook als om ja, onwil het land te vertrekken. Maar er zijn een hoop illegalen die niet kunnen. Nou, dat, is, uh, nog, dat zegt u. Uh, er zijn heel veel illegalen die wel kunnen, maar niet willen. Want de meeste mensen die echt willen, vrijwillig weg willen gaan... die kunnen dat. Uh, en bovendien, weet u, ik snap ook zo'n beetje de ophef niet. Want kijk nou eens om u heen. België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. Daar is illegaliteit al strafbaar. En hebben we daar volksopstanden? Nee. Dat zei minister Leers. Hij was in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum presenteert overigens in het voorjaar een onderzoek naar illegaliteit. En pas daarna komt de minister met een wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen. Bondskanselier Merkel die heeft geen tijd meer voor subtiliteit en diplomatie. Vanmiddag in Brussel heeft ze de andere regeringsleiders verteld... wat er moet gebeuren om de euro te verstevigen. Samen met de Franse president Sarkozy... zei ze dat Europa op moet schieten met verdere economische integratie. De andere regeringschefs mogen wel wat discussiëren, maar niet al te veel. Formeel is de Belg Herman van Rompuy de baas in Europa. We will discuss the problems of the eurozone... Maar we gaan ook over een democratische breakthrough in Tunesië en Egypte. President Van Rompuy noemt de onderwerpen op in volgorde van belangrijkheid. We zullen het hebben over de omwentelingen in Tunesië en Egypte... maar eerst gaan we praten over de problemen van de euro. Merkel en Sarkozy waren hem te snel af... Nog voordat de lunch over de euro begon, gaven de leiders van Duitsland en Frankrijk een gezamenlijke persconferentie. We möchten Ihnen kort dat wat we jetzt bij middagessen ook gemeinsam unseren collega's en collega's voorstellen. Ik ga u alvast vertellen wat ik mijn collega's zo meteen zal voorstellen, zegt Merkel. Wat hier gebeurt is hoogst ongebruikelijk in Europa. Voorafgaand aan een topontmoeting doet een enkele leider wel eens een losse uitspraak over zijn of haar bedoelingen. Maar de collega's van achter een spreekgestoelte met de camera erop vertellen wat er gaat gebeuren, dat is ongekend. Met andere woorden, Merkel zal niet heel veel tegenspraak dulden. Dat zijn we wollen een pakt voor wettbewerbsfähigkeit ingaan. En daarmee duidelijk maken dat we politisch. Schritt voor schritt enger samenwachsen. Om de toekomst van de euro te verzekeren, wil Merkel dat Europa economisch veel verder en sneller integreert. En daar heeft ze een mooie term voor bedacht. Ze wil een concurrentiepact sluiten. Om Europa competitiever te maken. Het betekent dat we ons aan de besten oriënteren willen en daartoe ook bestimmte voorhaben doorzetten willen. Ik denk toch dat we ons moeten oriënteren op het land dat het beste presteert. De bondskanselier zegt het niet letterlijk, maar ze bedoelt. Duitsland is de norm. Van de Belgen kan ze alvast de wind van voren krijgen. Mevrouw Merkel heeft een verkiezingskalender die opkomst zit. We hebben daar veel begrip voor. Twee economische convergentie, dat moet meer economische samenhang. Maar dus uh, voorstellen zoals uh, de koppeling van de lonen aan de index... Uh, uh, op Europees vlak eenzijdig gaan beslissen over de pensioenleeftijd verhogen... Dat is, uh, dat is uiteraard niet aanvaardbaar. Demissionair premier termen zal het aan de stok krijgen met de Duitsers. Die willen voor heel Europa de pensioenleeftijd optrekken naar 67... en de automatische looncompensatie voor inflatie afschaffen, zoals de Belgen die hebben. Nederland heeft zo'n automatische compensatie niet en de 65 is ook niet langer heilig. Dus Nederland heeft niet zoveel te vrezen van dat concurrentiepact. Toch is premier Rutte niet enthousiast over Merkels aanpak om bijvoorbeeld op Europees niveau de vennootschapsbelasting te regelen. Ja, dat laatste, uh, dat weet u, daar, daar voelen wij niet veel voor. Uh, belastingen, dat is echt een nationale aangelegenheid. Als er plannen zijn die zeggen, luister, Nederland, Duitsland, Finland... dat zijn landen die dingen goed geregeld hebben. Die hebben centraal planbureaus, die hebben meer Dat zouden andere landen ook moeten doen. Dus dat je in goed Nederlands naar de best practices... Hè, dus de, de, de beste aanpak gaat van de landen die succesvol zijn... ja, als dat de plannen zijn, dan is er met mij over te spreken. Rutte zal dus een eind meegaan met Merkel... Volgende maand wil ze een besluit over dit concurrentiepact... om de speculatie tegen de euro definitief de kop in te drukken. U hoorde een bijdrage van onze correspondent Wessel de Jong. En dan een, probleem, een probleempje met de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2014. 5 maart 2014, om precies te zijn. 5 maart 2014 is als woensdag. Dat is de dag na carnaval voor mensen van boven de rivieren. Limburgse gemeenten hebben dit probleem bij minister Donner aangekaart.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 zijn gebruikt in het kader van carnaval. Juist om dat feest van de democratie in volle omvang te kunnen beleven... mag dat best een week vroeger. En moet je nuchter zijn. En dat sowieso. Kunt u mij uitleggen wat het probleem is met een gebruikt lokaal door carnaval? Nou, er moet een heleboel op orde gebracht worden. En u weet, stembureaus beginnen al vrij vroeg met de opening. Dus dat betekent dat je op de laatste dag van carnaval... al de hele inrichting moet verbouwen. Inclusief de late gasten. Daar laat ik niet in. Dat laat ik in het midden. Minister Donner, hij komt de carnavalsvierders tegemoet. En hij verplaatst de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2014 dus. Gaan we nog even terug naar Cairo, naar Sander van Horen. Sander, ja, eigenlijk dacht iedereen in de westerse wereld, dat moet ik er dan wel bij zeggen... ...dat het vandaag een hele belangrijke de, uh, dag uh, zou worden. Um, is dat ja, de West... waarom eigenlijk? Nou ja, is dat, dat waar ik vraag Is dat dus de westerse kijk daarop? Omdat er aangekondigd is dat het vandaag de dag zou zijn. Ja, maar door wie is dat aangekondigd? Ja, dat... Door de oppositie. Door de oppositie. En dat ben de vader is van de gedachte, maar... Kijk, bedoel, Mubarak die zit waar hij dan ook zit. En die denkt: van ja, bedoel, dat maak ik zelf nog wel uit. En... Uh, daar heeft hij rekening te houden met, met natuurlijk de demonstranten, maar ook met de Amerikanen, met het leger. Dus ja, als ze het vandaag van de roze bloemetjes hadden genoemd, dan, dan waren er allemaal roze bloemetjes geweest. Met andere woorden, het is de oppositie die het zegt. En ze zeggen natuurlijk ook wel, zolang Mubarak daar nog zit, uh, zitten wij hier nog op het agierplein. Maar dat kan nog wel even duren, dat zeggen alle demonstranten ook. Zij kennen Mubarak al wat langer, ze weten dat hij er al 30 jaar is. En uh, ik denk dat er maar heel weinig mensen op het plein... Zijn geweest die ervan uitgingen dat die vandaag ook daadwerkelijk af zou treden. Ja, dit is weer zo'n typisch voorbeeld dat de westerse media denken van dat gaat vandaag gebeuren, waarbij ze misschien niet helemaal in de gaten hebben hoe uh, processen daadwerkelijk in elkaar zitten. Ja, en wij zijn natuurlijk nogal van de dagen, hè? de dag van de rechten van de mens, de dag van de dieren, de dag van mama en de dag van papa. En dan gebeurt er ook iets op die dag. En laten we wel weten, er is vanaf opnieuw heeft de oppositie grotere hoeveelheden mensen op de been gekregen. En elke keer zien ze ook wel weer dat het effect heeft dat er toezeggingen worden gedaan door de regering. Maar die ene grote toezegging waar uh, elke demonstrant uh, al we een, een ruime week om schreeuwt, namelijk het vertrek, het aftreden van uh, president Mubarak. Dat is nog altijd niet gebeurd. En ik denk eigenlijk dat niemand er hier in Egypte vanuit ging... dat dat vandaag zou gebeuren, ondanks de namen. Ja. De mensen blijven wel op dit moment gewoon ook op het plein. Er zijn al heel veel mensen weg, zoals je dat elke dag hebt gezien. Uh, veel mensen blijven ook. Ik heb het idee dat de harde kern uh, van mensen die daar de nacht doorbrengt... dat die op dit moment wat groter lijkt te zijn dan normaal. Maar goed, het is het begin van de avond hier. De avondklok is al lang gevallen, maar goed, daar houdt niemand zich aan. Het is het begin van de avond, dus zien hoeveel er om 11 uur nog daadwerkelijk uh, over zijn. Zoals we ook zullen moeten zien hoe de regering daarmee omgaat. Vandaag hebben ze uh, de demonstratie door laten gaan zonder eigenlijk uh, dat er iets gebeurde. In de zin van uh, promovar demonstraties, in de zin van optreden door leger of politie. Of dat de komende dagen ook zo is. Want dan zullen die demonstranten op het plein blijven. Dat zullen we moeten afwachten. Ja, en morgen is niet uh, de dag van het vertrek. Heeft u al een naam of nog niet? Uh, nee, maar de volgende week wordt de week van de volharding genoemd. Ja, dat wordt misschien anders zo genoemd... maar dat is een, een vertaling van mij uit het Arabisch. Maar de week van de volharding. Daarmee kun je dus ook ongeveer aanvoelen... dat die demonstranten zich op een nog veel langer verblijf... en een nog veel langere strijd voorbereiden. Oké, okay, dank voor je verslag, Sander. Sander van Horen was dat in het Radio 1 Journaal. Dadelijk op deze zender Avondspits van WNL... gepresenteerd door Petra Grijze. Petra, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het natuurlijk hebben over Egypte, Bert. We schakelen met de redactie van NRC. Die houden een live blog bij waar ze al de hele dag tweets, berichten, verslagen van media over de hele wereld bijhouden over de situatie in Egypte. En bij ons in de studio Free Voice, Joris van Duinen, hier net terug uit Egypte, is het inderdaad de hand van Mubarak die het, het werk van journalisten heel erg moeilijk maakte de afgelopen dagen. Jij alvast een hele fijne avond, Bert. En wij zijn er zo weer na journaal weer en verkeer.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 In Cairo en andere Egyptische steden zijn miljoenen mensen op straat om president Mubarak weg te krijgen. Even ging het gerucht dat Mubarak was opgestapt en dat leidde op het Tahrirplein in Cairo tot grote opwinding. Maar het gerucht bleek niet te kloppen. Het leger heeft Mubarak-aanhangers die op weg waren naar het plein tegengehouden. Intussen is het donker in Cairo, maar de betogers maken geen aanstalten te vertrekken. Ze willen blijven tot Mubarak weg is.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 En minister Donner wil de datum van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verplaatsen. De verkiezingen zijn dat jaar gepland op 5 maart. En dan is het Aswoensdag, de dag na carnaval. Gemeenten in Noord-Brabant en Limburg hebben de minister gevraagd een andere datum te kiezen. Volgens de gemeente moeten veel mensen op Aswoensdag bijkomen van het carnaval. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is onstuimig winterweer. De wind waait uit het west-zuidwesten, vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. En aan de kust nog steeds stormachtig, windkracht 8. De hele avond en nacht moet u rekening houden met zware windstoten, landinwaarts tot 80 km per uur en in de kustprovincies tot 90 km per uur. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, het blijft erg zacht met temperaturen van 8 graden en ook de wind verandert maar weinig in kracht. Morgen is het ook bewolkt weer en in het noorden regent het af en toe. Vrijwel overal wordt het 10 of 11 graden. Alleen dicht bij zee wordt het een graad of 8, want het zeewater is koud. De wind en de zware windstoten houden het een groot deel van de dag vol. Pas in de middag neemt de wind een beetje af, naar matig tot vrij krachtig. In Zuidwest-Nederland nog lange tijd krachtig tot hardwindkracht 6 tot 7. Zondag is er ook veel bewolking. Zondagochtend is er in de noordelijke helft van het land kans op wat lichte regen. En het wordt 8 tot 10 graden. Maandag is het ook nog zacht, maar na maandag daalt de temperatuur geleidelijk. Overdag gaan we naar een graad of 6 en s'nachts rond het vriespunt. ADB, ah, verkeersinformatie. Het aantal dagelijkse fietsen neemt nu snel af. Er zijn er nog maar een paar over. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd die voor veel oponthoud zorgen. Dat is op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarse 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 gaat het weer wat beter, van Rotterdam naar Breda. Bij de Drechtunnel staat nog wel 4 kilometer, maar de rijbaan is weer vrij. Op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen het knopend Galder en Bavel 7 kilometer... Na een aanrijding is daar de linkerrijstroop dicht. En de A76, Belgische grens richting Heerle, tussen Stijn en Spouwbeek 4 kilometer. De rechterrijstroop is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Petra Grijzen. De dag van vertrek. Wat als die echt weg is? Wie komt er dan? En EU-top niet alleen in het teken van Egypte, ook van verdeeldheid. Goedenavond, Welkom bij Avondspits van WNL, live vanaf de redactie in Amsterdam. We beginnen natuurlijk zo meteen met Egypte. Bij mij in de studio is Joris van Duinen. Hij is politicoloog, werkt voor Free Voice. Dat is een organisatie die journalisten onder andere in de Arabische wereld helpt op allerlei manieren. Hij is net terug uit Egypte. Hoe is het daar om als journalist te opereren? En over de Muslim Brotherhood. Wat is dat eigenlijk voor een club? En is dat een partij die voor Iraans toestanden zou kunnen zorgen? Eerst de laatste stand van zaken van degene die het live blog van NRC bij hij houdt al de hele dag waar ze tweets, berichten uit de hele wereld over Egypte en zelf ook verslaan over de situatie. Daar Peter van de Ploeg zit al de hele dag achter het scherm tikken. Welkom in de uitzending. Hoi. <laughs> zeg, um, kun jij eens vertellen, laatste half uur, uur, wat zijn jouw meest opmerkelijke berichten geweest? Um, ja, wat ik net zag langskomen was dat um, uh, El Baradei uh, geen president zou willen worden. Dat zou ik tegen een Oostenrijkse krant hebben gezegd. En uh, nou, dat is natuurlijk een opvallend bericht. Ja, zeker. De, hij, wil, uh, hij wil nog wel de overgang begeleiden? Ja, ja, ja, ja. En hij hoopt op, een, op een, uh, ja, een zo vreedzaam mogelijke overgang uiteraard. Maar um, ja, zelf uh, wil hij uh, geen president worden. Wil hij niet het stokje overnemen. En nee. um, uh, we horen al de hele dag berichten over journalisten. Vooral gisteravond natuurlijk was de situatie daarvoor... journalisten heel erg moeilijk om er te werken. Uh, bericht wat ik het meest opmerkelijk vond bij jullie... was dat Al Jazeera, het hoofdkantoor in Cairo... was uh, aangevallen, bestormd en in brand gestoken. Wat kun jij daarover vertellen? Ja, ik, nou, ik weet inderdaad net zoveel. Ik heb die berichten ook, uh, ook uh, gelezen... Ze, uh, ze kwamen daar van, vanmorgen al uh, mee dat ze, dat ze een aanval hadden gehad op een kantoor in, uh, in Cairo. En uh, ja, dat, dat lijkt inderdaad waar te zijn. Uh, dat het zelfs in brand zou zijn gestoken uiteindelijk. Ja, dat ja. zijn verschrikkelijke, verschrikkelijke berichten. Dus nog steeds is uh, de sfeer voor journalisten niet erg goed daar? Nee, op zich niet. Nee, nee vooral nou ja, uh, het, het, het Tagrierplein in het centrum uh, waar de demonstraties zich uh, concentreren... Uh, lijkt uh, uh, redelijk begaanbaar uh, voor journalisten en buitenlanders. Uh, maar de straten daaromheen uh, zijn absoluut niet, uh, niet veilig nog uh, voor journalisten, nee. Goed, Peter van der Ploeg, dankjewel. Je moet weer uh, naar je toetsenbord. Ja. Succes uh, met dankjewel. dit mooie initiatief. Kunt allemaal volgen via nrc.nl. Ja, ik zei het net al. Joris van Duinen hij is, politiek actief, uh, hij is pol politicoloog en actief voor Free Voice. Zo zeg ik het goed. Organisatie voor journalisten die overal in de wereld... journalisten in ontwikkelingslanden, maar ook in de Arabische wereld helpen. Je bent net terug uit Egypte voor Free Voice vorige week. Mm -hmm. um, je kent daar veel mensen. Wat zijn jouw laatste berichten van de contacten die je hebt in Egypte? Oeh, mijn laatste berichten zijn vooral dat iedereen in orde is. En daar heb ik natuurlijk de afgelopen dagen op gelet. Dus de mensen die ik ken of die uh, veilig zijn. En, en dat is gelukkig het geval. Ja, en dat is gelukkig het geval. Kun je iets vertellen over hoe zij hun werk daar nu kunnen doen? Daar geldt een beetje hetzelfde voor als voor de internationale journalisten, denk ik. Um, ze hebben het net zo goed moeilijk, worden net zo goed uh, harassed. Uh, er zijn verschillende bloggers opgepakt, uh, mensen die voor nieuwswebsites werken. Dus het is, het is heel lastig. En, uh, je wordt denk ik in, in, in een, een kamp geduwd als, als, um, als anti-Mubarak-demonstrant... En dan krijg je het voor je kiezen. En dan krijg je het buiten het plein, zoals we net al hoorden, voor je kiezen. Vooral buiten het plein, hè? Is het nog grimmig uh, voor verslaggevers, journalisten daar? Uh, maar hoe volg je zelf het nieuws? Heel veel internet. Het is toch uh, de tijd. En, um, en sinds het internet weer um, in Egypte de lucht in is. Dus heel veel blogs en Twitterberichten van bekenden en Facebook. Helemaal geen TV? Al Jazeera. Al Jazeera. Al geen mijn... CNN. Geen CNN. Waarom niet? Um, nou, ten eerste is Al Jazeera uh, real life. Dat is eigenlijk de hele dag Egypte. Dus uh, dat is wat mij betreft de beste manier om het te volgen. En ze kunnen misschien ook beter berichten over de Arabische wereld... omdat ze zelf uh, uit de Arabische wereld komen. Hoe merk je dat? Ja, dat... Uh, hoe merk je dat? Het is een soort gevoel uh, wat ze hebben ook voor wat er gebeurt op straat. Um, een tekenend voorbeeld van uh, vorige week nog is dat er uh, uh, mensen gingen bidden midden in een demonstratie. En dat werd op CNN, en dat heb ik ook in Nederlandse media uh, teruggehoord... geduid als het normale leven gaat gewoon door tijdens zo'n demonstratie. Terwijl mijn Egyptische vrienden mij wisten te vertellen... dat dit het teken was van de Muslim Brotherhood... om te laten zien dat ze bij de demonstratie aanwezig waren. En dat ze er zeker wel zijn. En dat ze er dus wel zijn, ja. ja. Ja. Daarover over die uh, organisatie wil ik later ook nog even met jou uh, doorpraten. Mm -hmm. um, uh, ook nog iets opmerkelijks als het gaat om media en de politiek daar op dit moment. President mm -hmm. Mubarak die koos niet voor Al Jazeera, ook niet voor CNN overigens, nee. maar wel voor verslaggever Christi Christina Amapoor van ABC. Uh, verbaasde je dat eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Ehm... Um... Overigens uh, het verschil tussen ABC en, en CNN in deze, de, de, ik weet niet wat daar de keuze heeft bepaald. Maar wel maar, duidelijk maar de, maar voor een, een J... Westers medium. Een Westers medium. Uh, ik denk om meerdere redenen. Hij is heel erg boos op Al Jazeera. Um, vindt dat Al Jazeera um, um, eenzijdig tegen hem bericht. Ik vind dat overigens wel meevallen. Um, Al Jazeera is alleen op het moment dat de grote uh, promo Barack demonstraties kwamen. Um, Um, wisten ze dat eigenlijk niet goed te duiden. Dus toen hebben ze het heel snel op politie-thugs uh, uh, gegooid. Ja, want we hoorden uh, Arabist Bertus Hendricks, uh, Hendricks uh, net ook in het Radio 1 Journaal zeggen... Ja. nou, sommige dingen worden wel wat overdreven door Al Jazeera. Ja, ja maar dat zit hem denk ik, denk ik vooral daarin. En natuurlijk is uh, Al Jazeera ook een, uh, een, uh, een televisiestation uit Qatar en heeft zelfs weer andere belangen dan al arabië wat uit Saudi-Arabië komt, en, maar ook dan andere westerse media. Dus dat daar een bepaalde kleur in zit, um, dat is absoluut niet te ontkennen. Nog heel even kort terugkomen op die vraag over Mubarak. Waarom heeft hij, voor, uh, heeft hij ervoor gekozen om de westerse media op te zoeken? Ik denk dat dat is omdat hij um, niet, heeft, niet, niet goed heeft begrepen... Uh, of nee, laat ik het anders zeggen... Um, zijn boodschap uh, eerder op de staatstelevisie, waarin hij uh, aankondigde niet herverkiesbaar te zijn. Um, maar dat absoluut niet zijn schuld was in, in de westerse ogen, de, wat er nu aan de hand was. Um, dat wordt in Egypte um, een knieval genoemd. Dus het is een cultureel verschil. Uh, Mubarak uh, heeft heel erg eigenlijk, hij is door het stof gegaan voor Egyptische begrippen. Uh, en, en, hij en dat dus, is in westerse media niet begrepen. Dus, dat dus heeft ik hij neem aan dat hij zetten. dat recht heeft willen zetten. Dus Jij ja. ja. ja, blijft nog even bij mij, we gaan zo meteen ja, doorpraten. We gaan eerst naar de beurs. Ajax die sluit de week af in de plus. 365 punten, stijging van 0,1 procent. Amerikanen die lijken weer meer aan het werk te komen. Dat blijkt uit een belangrijk banencijfer uit de Verenigde Staten. Miso van de Steven van Landschot, goedenavond. Goedenavond. Ja, viel dat nou mee of tegen? Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. De analisten hadden verwacht dat er zo'n 150.000 banen bij zouden komen... In januari dat blijken er maar 36.000 geweest te zijn. Dat is vooral het gevolg van uh, de slechte weersomstandigheden in grote delen van Amerika. Maar uh, de werkloosheid tegelijkertijd is wel fors gedaald. En dat is waarschijnlijk een beetje tegenstrijdig. Uh, van 9,4% naar 9% ging dat. Mm -hmm. uh, maar dat heeft vooral te maken met de statistische aanpassing van de, van de omvang van de beroepsbevolking. Dat doen ze elk jaar in januari. En uh, ja, Bureau of Labor Statistics heeft eigenlijk gezegd dat de beroepsbevolking zo'n half miljoen lager ligt qua aantal dan... Uh, dan eerder gedacht. En dat verklaart waarom die werkloosheid dus een stuk lager is. Dus uh, vol, uh, dat hoor je wel meer de laatste tijd. Meer berichten die de goede kant omgaan, gaan. Ook uh, uit Amerika. Goede uh, cijfers uit de industrie. Komen weer meer orders aan. Um, kunnen we zeggen dubbel dip? Dat is zo 2010. Ja, dat is inderdaad toch iets waar we in 2010 nog wel rekening mee hielden. En beleggers zeker ook. Maar uh, op dit moment wijzen eigenlijk alle indicatoren er toch op... dat die economie in Amerika... Ja, een groei gewoon gaat laten zien dit jaar van, van tussen de 3 en de 4 procent. De meeste ramingen zitten al tegen de 4 procent aan. En uh, ja, voorlopig ziet het er dus gewoon goed uit. Dankjewel. Misa van der Stefan van Landschot. WNL is ook op Twitter te volgen, het WNL. We gaan naar de werkloosheid in eigen land. In Nederland, dat is de laagste in Europa. Nog geen 4,5 procent, dat blijkt uit cijfers van het Europees Statistisch Bureau Eurostat. Eind vorige maand was nog te lezen dat het aantal personeelsadvertenties was gedaald. Ja, hoe zit dat nou precies? Hoe gaat het met de arbeidsmarkt? WNL's Martine Verhoef. Nou Petra, maart 2010 was de piek van de werkloosheid in Nederland. Volgens Rob Witjes van UWV Werkbedrijf staan we er veel beter voor dan een jaar geleden. Nou, als we kijken naar het afgelopen jaar dan zien we dat uh, qua werkloosheid... het aantal uh, werkzoekenden met uh, ruim 3% is gedaald ten opzichte van het uh, crisisjaar 2009. Uh, in de tweede helft van uh, vorig jaar zien we ook dat uh, het aantal vacatures weer aan het uh, toenemen is... Als we dan kijken met welke omvang, dan uh, is het ongeveer 8 Dus ten opzichte van 2009 is het aantal vacatures... Uh, wat bij UV Werkbedrijf is gemeld, in ieder geval met uh, 8 uh, gestegen... naar bijna 270 vacatures. Wat wel opvallend is, is dat uh, het per sector nogal verschilt. In de industriesector uh, zien we een kwart meer vacatures. Uh, ook in de overheidssector hebben we nog uh, meer vacatures uh, gezien... Dus sectoraal heel veel verschillen. Wat heb je daaraan als je thuis zit? Als ontslagen weggesaneerde timmerman of noodgedwongen zzp elektricien. Als je bereid bent om als uitzendkracht aan het werk te gaan, heb je daar veel aan. Want werkgevers zijn nog altijd voorzichtig in het werven van vaste medewerkers... maar uitzendkrachten zijn in trek. Remco Ike van de ABU, de brancheorganisatie voor de uitzendsector, vat het even samen. Nou, we hebben het jaar inderdaad afgesloten met een groei... ...in onze markt, dus uh, een groei van rond de 4 à 5 procent. Uh, um, en de grootste groei hebben we gereduceerd in de industriële sector... Uh, ...maar ook transport logistiek en de bouw. Dat zijn sectoren die eigenlijk het meest uh, hebben, zijn toegenomen in het uh, vorig jaar. Dat we hebben wel zien is dat er nog veel mensen een op functies uh, solliciteren... ...het exacte aantal kan ik niet noemen... Dagelijks gaan er zo rond de 200.000 uh, uitzendkrachten aan de slag. Nu met deze groei zijn dat er 220.000, tussen de 250.000 en 220.000. Dus er gaan meer mensen aan de slag. Maar hoeveel mensen nou echt op één sollicitatie reageren, dat is heel moeilijk te zeggen. Timmermannen en loodgieters, verpleegkundigen en medewerkers van de auto-industrie... hebben het voor het uitkiezen. Ook in de financiële sector, de IT-sector en de sales en retail... is veel vraag naar invalpersoneel. Secretaresses, accountants, management assistants, consultants, telefonisten en administratief medewerkers zijn minder geliefd. Dit alles blijkt uit een analyse van carrièresite Monsterboard. En met welke diploma's of kwalificaties je het best voor de dag kunt komen? HBO'ers met 2 tot 5 jaar werkervaring worden het meest gevraagd. Lekker jong en goedkoop, maar al wel ingewerkt. Net als Martine Verhoef zelf. Egypte. Zometeen praat ik erover verder met mijn gast hier aan tafel. Joris van Duinen uh, van Free Voice. En ook in Brussel wordt er veel gesproken tijdens de EU-top vandaag over Egypte. Gisteren liet de Tweede Kamer weten de reactie van Europa op de situatie daar wat flauwtjes te vinden. En het is ook een lastig punt. Want door de euro- en schuldencrisis is één ding wel duidelijk geworden. Europa is tot op het bot verdeeld. Telegraaf-correspondent Herman Stam in Brussel. Goedenavond Herman. Goedenavond Petra. Waar zie je dat in terug? Uh, nou ja, goed, ze zijn nog steeds niet uh, naar buiten hier. Er, uh, ik heb inmiddels uh, van een EU-diplomaat een uh, conceptverklaring mogen inzien... En dat wordt wederom geen uh, ronkende verklaring, kan ik alvast uh, verklappen. Uh, het probleem is vooral dat Europa wederom verdeeld is. Berlusconi kwam hier uh, de binnenlopen en die uh, noemde Mubarak een wijs man. En die vond dat hij aan de macht moet blijven, ook tijdens de overgangsperiode. En de andere EU-landen uh, willen juist dat de overgangsperiode nu ingezet wordt en dat Mubarak ermee stopt. Ja, wat denk je? Waar gaat op uitlopen? Ja, alleen Berlusconi. Ach. Ja, ik, nou, ik, ja, ze lopen gewoon op hun tenen. En ik denk niet dat de EU zo meteen uh, met, met, met een, uh, ja, uh, meer verklaring komt dan dit. Dus ze zullen het heel uh, bewust heel vaag houden. Ja, dus, uh, ligt er uh, in die verdeeldheid ligt nog iets anders aan ten grondslag? Of heeft het gewoon puur en alleen te maken met het feit dat ze niet weten wat ze moeten doen? Ja, het is gewoon heel moeilijk in zulke gevallen om met uh, één stem te spreken namens Europa. De lidstaten kunnen dat echt uh, in dit geval beter zelf doen. Maar wat ze eigenlijk vooral doen is uh, kijken naar Amerika en uh, wat die doen en dan uh, volgen. Ja, dankjewel voor nu, Telegraafcorrespondent correspondent Herman Stam in Brussel. En jij blijft het volgen daar totdat er echt een, een slotverklaring naar buiten komt. En bij mij nog steeds in de studio. Joris van Duinen is politicoloog veel betrokken bij de situatie in Egypte... omdat hij bij Free Voice werkt. Dat uh, is een organisatie die onder andere journalisten in de Arabische wereld helpt. Um, ja, Europa wil zich niet keihard uitspreken over het vertrek van Mubarak. Wat de westerse wereld onder andere parten speelt... is de angst voor wat degene die straks in het gat springt van uh, Mubarak achterlaat. Um, ja, wie wordt dat? Is die angst terecht? Want dan hebben we het vooral over die moslim brotherhood... waar het Westen zo bang voor is. Is die angst terecht? Um, het is natuurlijk een hele moeilijke situatie nu. En het is ook heel lastig voor te voorspellen waar het naartoe gaat. En in die zin snap ik ook de reactie van de overheden wel. En, en als je te vroeg een keuze maakt, dan uh, wed je misschien op het verkeerde paard. De, de, de, de angst voor de moslim brotherhood lijkt me niet terecht. Ehm... Um, want wat is het voor organisatie? De Muslim Brotherhood is, ja. is een heel erg geëvolueerde organisatie. Um, van, van, van oorsprong een islamistische partij. Um, ook daar heb je natuurlijk nog weer allerlei variaties in. Maar um, ze zijn de laatste jaren um, erg veranderd. Uh, in de aanloop naar de verkiezing van uh, Mohammed Badin... de nieuwe leider van, uh, van de Muslim Brotherhood... hebben we een hele duidelijke... Uh, Machtsstrijd ook binnen de, binnen de organisatie gezien tussen jongere, progressievere um, uh, stemmen die, die een, meer het Turkse model uh, voor ogen hebben. Dus een democratie waarbinnen uh, de Muslim Brotherhood een belangrijke rol speelt. Um, en er is natuurlijk ook nog een conservatievere uh, factie binnen, binnen de Muslim Brotherhood. En welke Brotherhood. heeft de overhand? Dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, Mohamed Badie is van de, van de oudere, conservatievere garde. Maar uh, de verdeeldheid was heel duidelijk. Dus um, om nou echt van een overhand te spreken, dat lijkt me ver gaan. Nou lijkt het erop alsof ze zich heel bescheiden opstellen... in de situatie daar nu in Egypte. Schuiven ja, niet absoluut. duidelijk iemand naar voren. Um, hoe zou je dat kunnen verklaren? Um... Dat zou ik kunnen verklaren uit, uit verstand, denk ik. Ik denk dat, uh, uh, zoals er in het Westen, maar ook zeker door, uh, door Mubarak zelf... hij heeft natuurlijk 30 jaar gezegd dat uh, het, het is ik of het groene gevaar. Uh, overigens heeft Gamenei vandaag uh, nog een extra duit in het zakje gedaan... door de moslem aan te sporen om een prominentere rol te spelen. Maar je zegt, het is verstand wat meespeelt. Het is verstand, ja. Uh, uh, ik denk dat anderen dan de Muslim Brotherhood zelf. hun uh, de rol van de Muslim Brotherhood. Uh, uh, overschatten. De invloed die ze hebben in de Egyptische samenleving. De Egyptische samenleving is de afgelopen 15 jaar. met de komst van Al Jazeera, met de komst van internet. Um, en daarmee het afkalven van het machtsmonopolie. van, de, uh, van het informatiemonopolie van de regering Mubarak. Um, is hun, hun rol hela, voor hun helaas ook wat kleiner geworden... omdat de invloed van, van uh, democratische ideeën, mensenrechten en dergelijke... steeds meer de Egyptische samenleving binnendringt. En de Muslim Brotherhood die begrijpt misschien hoe groot de belangen zijn... om uh, zich vooral niet als uh, fundamentalisten op te stellen. Nou, in die zin is het inderdaad vooral een onderschatting... want daar komt die intelligentie om de hoek kijken. Ze, ze, ze weten dondersgoed. ze hebben niet de, de olievoorraden die, uh, die Iran heeft. Dus ze kunnen... Een uh, islamitische sta een, een staat met de sharia als, uh, als grondwet... Kunnen, kunnen, ze... kunnen ze niet handhaven. Um, um, toerisme is veel te belangrijk voor Egypte. Um, de, de staatssteun die ze nu ontvangen is veel te belangrijk. Dus, dus de Muslim Brotherhood... Dat, dat, dat verklaart ook waarom ze zich zo bescheiden opstellen, waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ze intern ook heel duidelijk de keuze hebben gemaakt... om uh, dat Turkse model te gaan volgen. Dankjewel, Joris van Duinen voor je komst hier naar de studio. Ja, het is weer vrijdag. En dat betekent traditioneel aandacht voor de vrijdagmiddagborrelje... bij WNL's Avondspits. En gestuurd door de actualiteit geeft WNL's Wieger Hemmer... die vrijmibo vandaag een Arabisch tintje. Ja, het wordt een hele bijzondere vrijdagmiddagborrel. Ik heb een afspraak bij een uh, Syrische delicatessenzaak. Cadeauzaak ook. Merci beaucoup heet de zaak hier in Amsterdam. Onder andere zie ik hier uh, baklava, trouwkaarten. En ik heb een afspraak met uh, mevrouw Summer. Jeanette Summer was het, hè? Ja, goedemiddag. Hoe is het met u? Ja, goed, met u ook. Heel goed. Dit is uw zaken. Ja, we hebben hier kristallen, dingetjes zoals uh, druiven, diertjes zoals olifanten, uh, pelikanen, zwanen, honden, noem maar op, dolfijntjes. En zoetigheden ook. Hè? Zoetigheden we hebben Syrische zoetigheden. Dat is een soort uh, Turks fruit. Dat kent iedereen. Heel zoet. Nee, deze niet. Oh, deze niet. Nee, deze niet. Die is minder zoet. Het is met aprikozen, gedroogde aprikozen. Typische Hollandse vraag ook, hè? Hoe gaat het met de zaak? Uh, we moeten blij zijn. Gewoon, het loopt goed. U moet blij zijn? Van wie ja. moet dat? Ja, het is gewoon hoe heet het, door de crisis. Dus blij met wat we hebben en wat we krijgen. Wat hoor ik op de achtergrond? Arabische muziek. Om vast in de stemming te komen. Ja, zeker, zeker. U hebt het nou over Arabische muziek en u begint helemaal te stralen. Maar als we het hebben over de Arabische wereld, nu... dan is er weinig reden om te stralen, nee. zou ik zeggen. Nee, helaas, helaas. Want als je naar de beelden kijkt... dan heb je helemaal geen reden om te stralen. Van de andere kant, je zou het ook kunnen zien als... de weg naar de bevrijding. Denk het niet. Want kijk naar Irak. Het is geen bevrijding... Want de ene groep die gaat dan de andere afmaken. Het is net als uh, Irak. Uh, Soenieten en Sietim maken ook elkaar nu af. En daarvoor was het niet zo. Ik hoop van harte dat het niet, niet overgaat uh, naar Syrië. Ja. Dit is meneer Mounir Al-Jaji. Ja. U bent eigenlijk de grondlegger van dit bedrijf hier. Zo'n twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. U komt van oorsprong uit Syrië, uit de tweede stad van het land. Ja. Nou is vandaag... In Syrië uitgeroepen tot dag van de woede. Ja. Begrijpt u dat? Woede? Nee. Vooral richting de president Assad. Uh, ik denk dat het is allemaal een kinderachtig speeltje via de Facebook... ...Syrië heeft geen probleem met de president. Onze president is heel goed en hij geeft aandacht aan de mensen... ...en hij wil proberen te ontwikkelen het land en de, het is een maar als je gaat naar Syrië, je ziet de kerk naast de moskee en uh, iedereen uh, een bezoeker en bezoeker. U zegt eigenlijk, deze president, president Assad... die in de media ook neergezet wordt als een dictator, als een alleenheerser... die man zorgt er wel voor dat de christenen daar in openheid hun geloof kunnen beleiden. Sorry, uh, ik wil niet meer horen, onze president is dictator. In kort... Hij kan zeggen wat we willen, maar we weten wat we hebben. Ja. Mevrouw, mevrouw Summe. Nou is dit uh, traditioneel de vrijdagmiddagborrel. Kent u dat gebruik ook? Vrijdagmiddagborrel, even ja, met meneer nog even een borreltje ja, drinken. Ja, ken ik wel van ja. de Nederlandse tradities. Maar doet u daar zelf ook aan mee om de werkweek af te sluiten? Nee, want we moeten nog rijden. Terug naar huis en dan ga je niet met een borreltje op. Nee. <laughs> misschien een kopje thee. Die zeker. Die drinken we zeker. Kopje thee met koffie, een koekje erbij. Bijna vijf voor zeven. De gemeente Slochteren dacht dat het wel persoonlijk zou zijn... om een brief te sturen naar de inwoners met de naam van de ontvanger. Maar door een foutje kreeg iedereen de brief met mevrouw Jansen als aanhef. Mieke Willemsen. Ja, goeiedag met Kasper Kooij, Radio 1. Goedemiddag. Goedemiddag. Stoor ik u? Nee hoor. Uh, met wie spreek ik? Mieke Willemsen. Spreek ik niet met mevrouw Jansen? Nee. Oh. Volgens de gemeente zou u mevrouw Jansen heten. Ja, volgens de gemeente heet iedereen mevrouw Jansen. Ja, u heeft het gehoord. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het helemaal niet zo erg, maar een beetje slordig wel. Zit ze eruit maar? Spreek ik met mevrouw Jansen? Zo klinkt ik niet, hè? Nee, hè? <laughs> uh, die brief ja. die ging over of u uh, wil meedoen aan een initiatief dat heet Burgernet. Ja. Gaat u dat nou nog doen? Nou, ik denk dat het een goed initiatief is, wel. Ja? Kunt u uitleggen wat het is? U heeft immers de brief gehad. Ja, uh, ik denk dat het uh, is uh, dat mensen die kwijt zijn geraakt... dat je die eventueel weer kan vinden. Of een, een, uh, iemand die ingebroken heeft en er is een beschrijving van... dat je die sneller kan vinden. Kinderen die gekidnapt worden. Dat soort dingen, dacht ik. Ja, wel een goed initiatief dus. Ja. Iedereen naar zo'n brief gekregen met Jansen? Uh... Ja, 6500 brieven zijn, zijn verstuurd. En in, in de aanhef staat inderdaad mevrouw Jansen. Ja, ja. ja maar ik, ik zat even te denken dan... Uh, als je Word aan een Excel bestandje koppelt. en Ik dacht uh, misschien hebben ze gewoon bij de gegevens invoeren. Uh, niet op de juiste regel gezet. En dat, uh, dat Jansen hem nu krijgt van nummer 10. En dat de Vries hem nu krijgt van nummer 20, zeg maar zo. Nee, het gaat om een foutje bij de drukkerij. Daar is het misgegaan. Ja, ja. Anne Kooi. Stoor ik u? Nee, ik zit net een baby te voeten. Dus, uh... Oh, goshie. Nee, ik, ik voel me af, want u zegt dat u mevrouw Kooi heet. Maar bent u niet mevrouw Jansen? Nee hoor, mevrouw Kooi. Oh. Dan heeft u het verkeerde nummer gedraaid. Maar hoe komt u uh, erbij om mij uh, daarvoor te bellen? Uh... Oh, ik denk uh, uh, Jansen is een uh, veel voorkomende naam. Maar De Vries natuurlijk ook. Ja, op die manier. Dus je hebt gewoon zo het boek opengeslagen en uh, De Vries uh, gepreekt. Precies. Ja. Bijdrage was dat van WNL's Kasper Kooi. En volgens de telefoongids wonen er slechts drie families Jansen in Slochteren. Ja, en wij zijn aan het einde gekomen van deze avondspits. Straks op deze zender Brans met boeken met Herman Koch over zijn nieuwe roman Zomerhuis met Zwembad. Dit weekend is er Haiti op radio 2. De roddelkoningin Wilma Nanninga komt langs bij Janne Kooijmans. Luisteren dus komende zondag vanaf 4 uur op Radio 2. En Avondspits komt terug op Radio 1. En wel op maandag vanaf half 7 met collega Alex de Vries dan. Namens de hele redactie een heel fijn weekend. En tot maandag. Dag.